Middernacht, donderdag 24 november. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over. Dat melden bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. De supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten... zijn vanavond geïnformeerd over de overname. Waarschijnlijk wordt het nieuws morgen officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland, achter Albert Heijn. Gemeenten hoeven bouwplannen niet langer voor te leggen aan een welstandscommissie. Ze krijgen de vrijheid om zelf te bepalen of dat nodig is, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. In een welstandscommissie zitten meestal architecten. Die kijken bijvoorbeeld naar de bouwmaterialen die worden gebruikt en of de bouwplannen passen in de bestaande omgeving. Donner werkt samen met minister Schult van Hagen aan een wet die het toezicht op de welstand moet vereenvoudigen. De Belgische koning Albert heeft formateur Rupo gevraagd door te gaan met zijn poging een regering te vormen. De koning wil dat de zes beoogde coalitiepartijen toch proberen om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Rupo, die eergisteren zijn ontslag indiende, heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. In de Champions League hebben onder meer Barcelona en Arsenal zich geplaatst voor de achtste finales. Barcelona versloeg AC Milan met 3-2 in Italië. Maar AC Milan gaat ook naar de volgende ronde. In Londen schoot Robbie van Persie, Arsenal een ronde verder. Arsenal won met 2-1 van Dortmund door twee doelpunten van van Persie. Ook Apoel Nicosia en Leverkusen plaatsen zich vanavond voor de knock fase van de Champions League. Dat het weer nog: vannacht nevel of mist. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag eerst nevel, in het oosten plaatselijk mist. En verder af en toe zon en ook meer wind. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Miljarden, miljarden en miljarden zijn er gestoken in het bestrijden van extreem hoog water in de rivieren. Denk maar aan 1993 en 1995, toen het bijna misging. En wat blijkt, we moeten ook rekening gaan houden met een heel ander scenario, namelijk droogvallende rivieren. Klimaatverandering. Dijken waarvan we überhaupt maar niet weten hoe veilig ze eigenlijk zijn. Enormen die stammen uit de tijd dat er anderhalve paard en een kippenkop in grote delen van Nederland woonden. Kortom, we denken dat we veilig zijn en het allemaal keurig geregeld hebben met onze dijken en onze rivieren. Maar is dat ook wel zo? Mijn gast vannacht is Harm Albert Zanting. Harm Albert Zanting is waterdeskundige verbonden aan ingenieursbureau Arcades. Goedenacht Um, als een kind aan jou vraagt, zijn wij veilig in Nederland? Wat zeg je dan? Ja, dan zeg ik ronduit ja. We zijn behoorlijk veilig. We zijn, uh, in Nederland uh, wonen we heel laag. Onder de, voor een flink stuk onder de water, uh, waterspiegel van zee en van rivieren. Maar we hebben het behoorlijk goed voor elkaar. Veiliger dan in welke delta in de wereld dan ook. Amerikanen, die vinden het maar doodeng hier. Hè? Als een Amerikaans ja. bedrijf hier komt, dan weigert de Amerikaanse verzekering uh, ook maar een cent te, te verzekeren hier. Ja, nee, Amerikanen zijn natuurlijk heel risico-avers. Uh, maar ze hebben geen gelijk. Uh, New York uh, ligt veel onveiliger dan uh, Rotterdam of Amsterdam. Uh, dus ik zou hier investeren als ik die Amerikaan was. En die verzekering dan maar voor lief nemen, want de kans dat er iets gebeurt is niet zo groot. Als we in Nederland tenminste blijven investeren en onze zaakjes op orde houden. Daar gaan we het over hebben in de natuur. Wat er allemaal aan de hand is met, met onze waterveiligheid in de brede zin... en de droogvallende rivieren waar we nu opeens mee te maken hebben. Harm Albert Zanting, gisteren heeft Helco Span voor jou een boodschap achtergelaten... op het antwoordapparaat en het klinkt zo. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Helco.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 Het water redden van de verdroogingsdood, Wat een mooie vraag is dat. Uh, nou ja, weet je, uh, we moeten het water van, uh, in onze veengebieden. In, ons, uh, in het westen van Nederland heb je prachtige veenweidegebieden. Als we dat water te laag laten worden, dan verdwijnt dat, dat systeem. Dat zou heel erg jammer zijn. Dus als je het hebt over droogte, dan zou ik daar uh, het, het water wel willen beschermen. En zorgen dat we dat prachtige Hollandse landschap met heel veel water uh, behouden. Er is heel veel veengebied verdwenen hè, de loop der jaren. Ja, veen, als we, dat, we, hebben, we hebben het ook uh, om de landbouw uh, te stimuleren... en ook gewoon om ons, om ons land bewoonbaar en, en, en betreedbaar te houden... hebben we water, het water laten zakken. En dan, wat je dan krijgt, ja, veen is eigenlijk niet heel veel meer... dan heel zwaar water met een beetje organisch materiaal... er een heel beetje grond erin. Dan verdwijnt het, dan, uh, dan klinkt het in, dan zakt het in... en dan dan raak je veengebieden kwijt. In ieder geval hoog veengebied raak je kwijt. Ja, dat zakt allemaal in. Goed. Laten we het gaan hebben over uh, de rivieren. Vandaag ook weer uh, volop in het nieuws. Uh, de waterstanden in de Rijn, de Waal, de IJssel. Uh, het zakt als een spier. Uh, tja, wat, wat, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Want ik dacht ook op dat gebied. We hebben natuurlijk allemaal stuwen in die uh, rivieren gebouwd. Uh, flink aantal jaren geleden. Uh, om dat water vast te houden. Om te voorkomen dat het een emmer is die in één keer leegloopt. Maar het is blijkbaar niet goed genoeg geregeld. Nou, uh, nee. Uh, laag water komt voor. Dat is ook een van het mooie van, van water. Ja, we proberen er alles aan te regelen. En uh, dat doen we ook. En we bedijken en stuwen. En je zegt het al. Maar... Als het niet wil regenen in Nederland en in Duitsland en in Zwitserland... dan krijgen we laag water op de rivieren. Nou, neem nou de rivier De Maas. Daar is het waterstand op orde, want daar zitten allemaal stuwen en sluizen in. Maar dat is wel hartstikke lastig voor de scheepvaart. Nou, de obstakels. In, obstakels. in de Waal, dat is onze snelweg van Rotterdam zeg maar, naar het Duitse achterland... daar zitten geen obstakels in en daar hebben we heel veel plezier van. En dan nu, maar de Rijn wel. Het laatste stukje bij Arnhem zit te stuwen. Daar, ja. daar houdt het de boel wel een beetje ja, vast. Ja, dus die stuw, die zal ook nu het zo laag is, zal uh, ook in de rivier staan. Dus moet je met een sluis langs om nog een beetje water uh, de IJssel in te sturen. Dus die stuwen die gebruiken we om het water zeg maar, netjes te verdelen... over de Nederrijn, de Waal en de IJssel. Het gekke is dat juist die IJssel, want je zegt die stuw bij Arnhem... heeft als functie om te zorgen dat die IJssel uh, niet leeg loopt. Uh, maar juist die IJssel staat ongekend laag. Ja, we, verdelen, we hebben natuurlijk heel weinig water. Er komt bij Lobit gewoon weinig water op dit moment ons land in. Veel minder dan gebruikelijk. En dan moet je het verdelen. Dus een beetje naar de IJssel, een beetje naar de Rijn. En een heleboel naar de Waal. Want dat, is toch, dat blijft de 1, belangrijkste. 1 derde, 2 derde geloof ik hè? Ja, zoiets. Ongeveer Rijn, 1 derde, IJssel, Rijn, IJssel, 1 derde, 2 derde Waal. Ja. Nou ja, dus op de IJssel, daar zit net genoeg in. Daar kan je blijven varen. Dat, op dit moment moeten de schepen wel oppassen met inhalen en noem maar op. Maar daar kan je blijven varen. Dus we hebben het zo geregeld dat, dat eigenlijk iedereen het beste aan zijn trekken komt. Maar... Um, blijkbaar toch niet goed genoeg. Je zegt, ergens houdt het op. Als het niet regent en lang genoeg niet regent, dan loopt het gewoon leeg. Um, maar wij willen nou juist zo graag, gezien het economische belang, willen we dat het goed geregeld is. Wij leven hier in de delta, dat ja. heb je net straks ook al gezegd. Uh, dus we zijn een beetje het afvoerputje van een deel van Europa als het om water gaat. Dan is droogte toch wel iets wat heel ver uit ons hoofd zit, zeg ja, maar. Ja, we dachten eigenlijk uh, de afgelopen jaren... dat we heel comfortabel, eigenlijk voor alles... altijd wel genoeg water hadden. Want we gebruiken natuurlijk het water... Ja, behalve voor de scheepvaart, voor heel veel dingen. De natuur leeft uh, van genoeg water. De landbouw leeft van, uh, van voldoende water. Dat is een van de allergrootste watergebruikers in ons land. En dat is economisch ook hartstikke belangrijk. Uh, nou ja, we halen ons drinkwater uh, daar natuurlijk uit. Maar dat is, dat is eigenlijk maar een heel klein beetje. Dat komt eigenlijk altijd wel goed. Um, maar... Het is inderdaad zo, we gaan steeds vaker uh, periodes hebben van, van, van weinig water, van weinig regen en van minder in de rivieren. En dat het minder wordt, daar kan je toch echt niks aan regelen. Dat is, dat is neerslag, dat is klimaatverandering. of uh, ja, nou noem het. Wel, dat is, dat kan maar jij zijn. kent die hele beheerkant als geen ander. Je ja. kent de bestuurlijke kant als geen ander. Zijn we niet te goed geworden in het over de hekken gooien van ons water? We, ik denk dat we de, zoveel water hadden... en zo weinig last hadden van, van te weinig water, van droogte... dat we eh, niet zuinig genoeg zijn. Dus we zullen nu ons moeten herbezinnen. Eh, als je kijkt, nou ja, als we het water dat we naar onze landbouwgebieden sturen... dat sturen we door kanalen en sloten. Dat heeft natuurlijk altijd makkelijk gekund. Dat is een beetje een ouderwets systeem. Misschien moeten we daar wel een heel stuk efficiënter. Het zou me niks verbazen, ik heb er nog niet op gestudeerd... maar het is een interessante studie, dat we met twee zo efficiënt met ons water zouden kunnen omgaan. Dat, volgens mij moeten we die kant op. Neem de steden. Ik woon in een, in een dorp waar toevallig de gemeente geïnvesteerd heeft... in het loskoppelen van de regenbuizen van de daken komt. Het regenwater euh, naar het riool. Maar in de meeste gevallen is het gewoon zo. Regenwater valt op het wegdek... Gaat niet de grond in, maar zakt in het riool. Regenwater van de daken zakt. Dus in de stedelijke omgeving komt er geen druppelwater de grond in bijna. Ja, heel weinig. Kan je afkoppelen. zo via het riool, zo ja. kanalen in, hupso de rivieren, hupso de zee in. Er zijn twee, zouden twee voordelen zijn als je dat zeg maar, zou verbeteren. Dat, dat zou ontkoppelen, hè, dat regenwater, dat de grond weer in gaat. Dan hou je het grondwaterpeil beter op orde. En het helpt ook nog eens een keer dat al dat water niet via onze afvalwaterzuivering eh, eerst stroomt. Dus die kunnen dan ook nog een stuk efficiënter. Ja, dat is een goed idee. Alleen we hebben het niet zo gedaan. was niet nodig. Dus dat is nog een flinke investering om dat beter te krijgen. Ja, en die rivieren? Valt dat beter te maken dan het nu is, dat waterbeheer? En met name dan als het gaat om te weinig water? Ja, zeg maar, die, die, die, waar we nu last van hebben, die, die diepte, daar kan je niet zo heel veel aan doen. Dus dat, de oplossing daarvoor ligt eigenlijk veel meer voor de hand om dat in de schepen te zoeken. Het type schepen. Misschien kan je wel met bredere en minder diepstekende schepen varen. De plantbodem vinden, dat is vroeger. Ja, bij wijze van spreken. Of zoals in feite nu ook gebeurt. We varen nu gewoon met meer schepen, doen we dezelfde lading. We vervoeren ongeveer dezelfde lading op dit moment. Alleen het is gewoon drukker. Die schepen zitten niet helemaal vol. Dus ik denk dat je het voor de rivierwaterstanden moet zoeken... in, in die kant, in de scheepvaart. Als je het hebt over het het watergebruik... In feite, als het nu voorjaar zou zijn en de zomer kwam eraan en je had deze lage waterstand... en eigenlijk hebben we dat in dit voorjaar ook gehad, heel veel droogte... dan is het veel zorgelijker, want dan gaat de landbouwproductie uh, komt, uh, komt in het geding... of onze natte natuurgebieden hebben straks te weinig water. En dat zouden we veel beter moeten regelen. Dus het management, het bewaren in het IJsselmeer of ergens anders... of het efficiënt gebruiken... Daar kunnen we nog wel een heleboel aan doen. En dat is uh, ook wat we zeker moeten, moeten gaan voorbereiden voor de komende jaren. Ik denk niet dat het, dat het beter wordt de komende tijd. Als je naar Nederland, op, op, als een buitenlander die er een beetje verstand heeft naar Nederland kijkt... dan ziet hij allemaal rivieren, hij ziet prachtige systemen van kanalen met sluisjes... en allemaal prachtige waterwerken, pompen en gemalen. Ja, het, is, het, is, nee, het is echt heel indrukwekkend. <lacht> we hebben het IJsselmeer inderdaad als een groot bekken midden in het land. Dan zouden toch allemaal goed te regelen moeten zijn. Ja, ik denk ook dat we er heel goed toe in staat zijn om dat goed te regelen. En laten we eerlijk zijn, we hebben het natuurlijk hartstikke goed geregeld. We hebben een toplandbouw en uh, we hebben eigenlijk heel zelden uh, gebrek aan water. Als je kijkt naar andere landen in Europa, en zeker wat verder naar het zuiden... daar hebben ze veel vaker last van tekort aan water. In Zuid-Europa op dit moment wordt het al zo droog... dat de landbouw al hartstikke moeilijk wordt en daar hebben ze het ook minder goed voor elkaar. Maar laten we het vooral zo goed houden en ja, de omstandigheden veranderen, dus efficiënter worden, beter verdelen, misschien sparen in het IJsselmeer. Nou, in het, in het Delta-programma wordt er nu hard gestudeerd... op nou ja, het, het plan van wat Kees Veerman een paar jaar geleden heeft voorgesteld. De Delta-commissie. De Delta-commissie. Een meter, anderhalve meter extra water op het IJsselmeer. Onder andere om dat blauwe goud, zoals hij het noemde, uh, te gebruiken... voor economische doeleinden. Dat betekent dat het IJsselmeer een, verschillend, een, een groter verschil in waterstand moet hebben. Nu ja. een winterpeil en een zomerpeil... Uh, dat scheelt al een klein beetje, maar dat verschil moet veel groter worden. Dat zou, dat zou, dat zou kunnen. Dan uh, als je daar een meter water op het hele IJsselmeer... is het een ongelofelijke sloot water. En als je dat mag gebruiken, dus ook weer mag laten zakken... dan heb je een hoop water. heeft overigens natuurlijk wel weer een heleboel nadelen. Want rond het, het IJsselmeer, allemaal stadjes met havens en vaste stijgers... Ja. moet allemaal verbouwd worden, kost een bak geld. Dus misschien is het wel efficiënter, wat ik net zei... om minder water te gaan gebruiken. Water niet meer door sloten sturen, daar is door ja, Ik heb zelf een boot er liggen. Dat is natuurlijk, daar is ook iets verloren gegaan, toch? Want IJsselmeer was vroeger gewoon Zuiderzee. Met getijden. Uh, en dat gaf al meer dan een meter verschil tussen hoog en laag water. Ja, ja. Um, en dat is allemaal weg. Ja. En nu moeten we enorme kosten gaan maken om het weer... In te maken. stel je voor dat die nog open was, dan hadden we er helemaal geen zoet water, was het zoutman. Dan had je helemaal niks. Dus dat was, was het wel mooi voor, ah, voor jouw jou bootje? En ik, Heerlijk, ik nou, spannend. De tijden ja. is prachtig. Nou, kijk naar de Westerschelde. daar hebben we nog helemaal een getijden estuarium. Hartstikke mooi. Oost-Schelde, klein beetje. Klein beetje, ja. Ja, goed. Er speelt nog iets anders uh, volop in het nieuws. Um, ik moet zeggen weer, want het is een soort, soort uh, uh, nou ja, terugkerend fenomeen, zal ik maar zeggen. Uh, en daar wil ik het met jou, Hal, uh, Harm Albert, even over hebben, namelijk de waterschappen. Uh, in Nederland is het zo geregeld, Rijkswaterstaat zorgt voor de, uh, de, de zeedijken, zal ik maar zeggen, um, voor het grootste deel. En uh, de waterschappen zorgen voor heel veel andere belangrijke waterkeringen. Ik zeg het goed, hè? Ongeveer, ja. Ja, nee, in ja. hoofdlijnen. Ja. De, de, de, de, de... de Rijkswaterstaat zorgt voor de, de waterkeringen, voor de investeringen in de waterkeringen langs de zee, maar ook langs de grote rivieren. Maar de waterschappen beheren die dingen. Dus ook de duinen, zeg maar langs de kust, worden door de waterschappen ja. beheerd. 2,5 miljard gaat er ongeveer om? Ja. In, om in die waterschappen per jaar. Uh, het was een enorme lappendeepken, dat is flink teruggebracht. En nu gaan de stemmen op, D66, uh, PVV, die zeggen: Weet je wat, stoppen we ermee. Helemaal, op, helemaal oprollen, die waterschappen. Goed idee? Nee, ik denk niet dat het, uh, dat het nu een goed idee is. Ik denk dat... Uh, nou, waar we het net al over hadden... Hè, dat, dat, dat, dat, dat water is hartstikke belangrijk in Nederland. Uh, dat wordt bijna geruisloos goed geregeld. De meeste burgers weten niet eens dat waarom we veilig zijn en waarom we eigenlijk altijd genoeg water hebben... dat wordt redelijk door Rijkswaterstaat en door die waterschappen wordt dat, wordt dat goed geregeld. Dus er is, is vast wat op aan te merken. Maar het is een behoorlijk efficiënte overheid. Als je het vergelijkt met andere uh, beleidsterreinen, doen ze het hartstikke goed. Nou, om dat overhoop te gooien, onder het mom van... Nou, daar gaan we een paar honderd miljoen euro per jaar mee besparen. Ik geloof er niks van dat we dat gaan besparen. En je haalt iets overhoop. Eigenlijk iets wat op dit moment heel goed functioneert. Dus dat lijkt me geen goed idee. Er is wel wat op te dingen op die waterschappen, toch? Het, ik zei al, er zijn er veel minder geworden dan er waren. Uh, uh, maar um, ze, uh, het loopt niet altijd parallel aan hoe het water beweegt, zou ik maar zeggen. Dus de, de, een rivier kan meerdere waterschappen hebben nog steeds. Ja, nou, de, de rivieren dan net wel. Maar we hebben nou juist de waterschappen de afgelopen tijd bij elkaar gevoegd. Zo, op zo'n manier dat eigenlijk de waterschappen, de grenzen van de waterschappen nu goed overeenkomen met, met de stroomgebieden. Dus hoe het watersysteem in elkaar zit, hoe het water stroomt. En juist dat onderbrengen bij de provincies zou dat weer terugdraaien. De provinciegrenzen lopen helemaal niet. Parallel met waterstromen. Daar hebben ooit die, die, die graven van Gelder en zo. Die hebben daarom gevochten. Ja. Om die grenzen. Niks met het water te maken. Ja, goed, je zegt er is wel wat af te dingen op die besparing. Maar de berekening van het IPO. Het interprovinciaal overleg. Wat ooit jaren geleden trouwens dit, dit berekend heeft. De scenario's van besparing. Een half miljard per jaar. Ja, dat nou, zeggen waar ze het, het 400 miljoen zijn, is nog steeds heel veel. Ja, maar er is heel recent door de Universiteit van Groningen... ook weer onderzoek gedaan om nou eens die half miljard tegen het licht te houden. En zij komen, als je het heel positief uitrekent... op maximaal nou, 80 miljoen per jaar. Maar er moet alles mee zitten. En al die nadelen die ik net noemde... van provincies eigenlijk niet ingericht... en voordat je het hele systeem weer werkt... ik denk dat het nog heel veel minder zal zijn. Dus je mag maximaal rekenen op enkele tientallen miljoenen besparing per jaar. Dus die 500 miljoen, ik denk niet dat klopt. Die waterschappen uh, hebben een traditie van, uh, van 800 jaar. oudste democratische bestuursvorm ja. van Nederland. De oervorm van, van de democratie in Nederland. Uh, maar ja, is, is dat nog wel iets van deze tijd? Uh, de. de, de, de, de ja. Als je, als je iets van de waterschappen kan zeggen... dan uh, moet je wel zeggen dat zeg maar, de democratie... elke burger mag elke, elke vier, vijf jaar stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. Maar eigenlijk weet bijna niemand waar het over gaat. Behalve dus, de boeren? De boeren weten het goed en de natuurorganisaties weten het goed. Maar of de, de directe democratie die we nu bij de waterschappen hebben... of dat nou de hoogste goed in de democratie is, dat denk ik niet. Dus vroeger was het zo dat de waterschappen vooral de boerenbelangen dienden... en die hadden ook het meeste te zeggen... Inmiddels is dat waterbeheer veel belangrijker geworden... ook voor iedereen, ook voor de mensen die in de steden wonen... ook voor de mensen die geen boerderij hebben. Dus een vorm van toezicht op de waterschappen door het algemeen bestuur... bijvoorbeeld de provincies, of een andere manier van verkiezen... daar, is wel wat voor. daar zou je wel eens naar nou kunnen kijken. Dan moet je niet de waterschappen zelf veranderen, maar... De manier waarop we het democratisch regelen, daar mag je nog wel eens naar kijken. En laat het in godsnaam zo zijn dat het geld wat zij nodig hebben, dat het niet uit de algemene middelen komt. Hè? Nee, ik zou niet graag willen dat in de grote pot van de provincies uh, al die belasting terecht komt. En dat we het gaan afwegen tegen onderwijs en tegen nieuwe wegen. En dan het, uh, het beheer van de dijken en het onderhoud daarvan uh, gaan verwaarlozen. Dat, ik denk dat dat een hele onverstandige keuze is. Jij ja, kent die hele bestuurlijke kant ook heel goed. Er is nogal wat gebeurd. Ruimte voor de rivieren bijvoorbeeld. De Delta-commissie met zijn aanbevelingen. Um, um, hoe moeilijk is het om grote projecten in uitvoering te krijgen? Ja, dat, dat is hartstikke moeilijk. Uh, niet alleen in het water, maar zeker ook in het water. Kijk, je, er worden in Den Haag worden er grote plannen gemaakt. Nou, nu weer een nieuw Delta-programma, maar ook zo'n ruimte voor de rivierprogramma. En dat moet ook uiteindelijk zeg maar, in Den Haag zijn beslag krijgen. Dat is een hele eigen werkelijkheid met zijn eigen politieke krachten. Nou, Dat zien we dan regelmatig wat van op tv. Maar vervolgens moeten die projecten, die, zo'n dijkversterking... Of een, of een verandering aan een rivier, moeten ergens op een plek in Gelderland... bij een stad zijn, uh, zijn uitvoering krijgen. En als je dat van boven vanuit Den Haag denkt te regelen... dan heb je een grote kans dat je tegen veel frustraties aanloopt. Nou, waar wij wel voor pleiten, daar hebben we kort geleden ook uh, over gepubliceerd... is, probeer nou als je grote plannen wil gaan uitvoeren... Probeer nou lokale coalities te vinden. Mensen die er echt belang bij hebben dat er in hun gebied iets verandert. Kijken of je dat met elkaar in lijn kan brengen. Want dan gaat er lokale motortje lopen met mensen die echt iets willen. En ik denk dat je dan de uitvoering van plannen flink kan versnellen. Maar het is toch allemaal, allemaal en ook heel begrijpelijk hoor, vaak NIMBY-gedrag. Neem Lent bij, bij Nijmegen. Ja. Flessenhals in de Waal, uh, daar moet het aan gebeuren. Uh, en uiteindelijk na heel veel vijf en zes is het gelukt... want een deel van het dorp moet uh, gesloopt worden. Er ja. moet een gul komen... Ja waar het hoogwater terecht komt. Dan kan je toch mensen niet meekrijgen. Iedereen roept ja. toch van, ja, dag, doet het even lekker ergens anders. Ja, de, het gaat ook niet zo zijn dat je altijd iedereen tevreden houdt. En natuurlijk, iemand die weg moet uit zijn huis... en dat gesloten gaat worden, die is tegen en terecht. Die, die wordt gewoon in zijn belang geschaad. Daar moet je iets goeds voor doen. Is trouwens ook gebeurd, hoor. de het protest is verstild... omdat ze waarschijnlijk hele goede bedragen kregen... Ik weet niet wat voor bedragen ze krijgen... maar uiteraard, uiteraard wordt er in Nederland in de regel... fatsoenlijk gecompenseerd als er in het grotere belang iets moet. Maar kijk dan naar de stad Nijmegen. Die krijgt er door dit noodzakelijke maatregel... Krijgt er een fantastisch stadseiland bij. Uh, je krijgt heel veel extra oevers waar je prima kan recreëren... waar je hoogwaardige woningbouw kan plegen. Dus er zijn allerlei uh, ook belangen in, in zo'n lokale gemeenschap... die hier wel voor kunnen zijn. En probeer die nou te mobiliseren... Om, uh, om, om, om snelheid te houden in zo'n proces. Wat moet er allemaal nog gebeuren? In Lent of in Nederland? Nee, nee gewoon in heel Nederland. Oh. Qua grote problemen. Ja. Um, een hele belangrijke, zeg maar, op dit moment, je hebt, nou, we hebben nu uh, weinig water. Een hele grote slok water gaat in Nederland via de nieuwe waterweg naar buiten. Omdat we daarmee het indringen van het zout vanuit zee tegenhouden. En dat willen we niet. Want een heel stuk van West-Nederland, rond Delft en Rotterdam en Den Haag moeten we van zoet water voorzien. Als we een oplossing weten te bedenken om de hoeveelheid water... die we ja, bijna verspillen tegen dat zoute water... als we daar iets voor vinden, dan hebben we ineens een enorme hoeveelheid water over... die we nuttig kunnen gebruiken. Een bubbeltjesbaan, een nieuwe waterweg? Ja, dat is een van de ideeën. Wordt nu opgestudeerd. Uh, iets met oh, bellen schermen doen. Ik, ik roep er wat. Nee, dat klopt. Die hebben een heel goed idee. <laughs> nou ja, kom bij ons werken, zou ik zeggen. Hartstikke mooi bedrijf. Uh, maar iets, een hele andere oplossing zou kunnen zijn van... Uh, ga in het West-Nederland uh, een landbouw verzinnen... die beter tegen brak water kan. Dus als we dat verliezen... Nou, dat is een van de grote problemen waar we een oplossing voor moeten vinden. En die wordt alleen maar nijpender... omdat we die, die droogtes, zoals we ze nu ook hebben, vaker zullen krijgen. Want als je minder die nieuwe waterweg als een open uh, riool behandelt... Ja, dat, vindt... dat is geen riool, nee, dat, is, nee, sorry, dat is geen feestwater. Uh, als, als een, een open een afvoer Ja. ja. Uh, wat, wat voor voordelen zou dat hebben? Dan hebben we dus al dat water dat we nu naar zee laten stromen, kunnen we dan benutten uh, in het IJsselmeer opslaan of in, uh, in de Zeeuwse bekkens opslaan en maar dan, dan moet gebruiken. Je toch weer stuur gaan bouwen in, in de Waal, wat je niet wil, want dat belemmert de scheepvaart. Ja, uh, nou, dan kunnen we wat meer water door de IJssel sturen of we bewaren het ergens of we sturen het rechtsaf uh, de Hollandse IJssel in. Uh, dus dat water dat, dat is echt wel te benutten. Kijk, en als er, heel veel, als er veel te veel water is, dan laten we het lekker naar buiten stromen. Dan moeten we het ook kwijt. Want anders zouden we alleen maar overstromingen krijgen. Nee, dan heb ik het over de situatie waarin we te weinig hebben. En op dit moment zou er best veel meer water over de IJssel kunnen. Oké, okay, dit is een groot probleem. Dat hier is een moet, groot probleem. Hier ja. moet wat aan gebeuren, ook in het licht van, van de droogte. Dijken en dijkveiligheid? Of waterveiligheid? Ja, nou, je moet er vanuit gaan, je moet er rekening mee houden dat de, zowel de waterstanden op de rivieren als ook op zee dat die hoger worden in de komende tientallen jaren. Het gaat niet vreselijk hard, maar de meeste wetenschappers denken dat het die kant op gaat. Dus daar moet je zeker rekening mee houden. Dus we moeten investeren in, uh, in hogere dijken of in meer ruimte voor die rivieren. Daar moeten we echt nu serieuze plannen voor maken. En het mooie is wel, dat is ook het mooie van het advies dat, uh, dat Veerman met zijn Delta-commissie heeft gedaan. Hij heeft gezegd, ja, we moeten nu beginnen met plannen maken, want het water staat nu niet op de rand van de dijk. Maar over 30, 40, 50 jaar misschien wel. Dus we hebben de tijd om verstandige plannen te maken. Het is ook heel ingrijpend hè, als je, als je zoiets doet. Maar dat moeten we wel doen. Dus we moeten een nieuw veiligheidsbeleid ja. uh, ontwerpen. Er kwam een aantal jaren geleden kwam uh, een stuk naar buiten... Uh, waaruit bleek dat wij eigenlijk uh, wel heel veel kunnen willen. 2006 was dat volgens mij. Uh, maar uit, waaruit bleek dat wij van uh, uh, een heel groot deel... zeker een derde van de dijken... mijn god niet weten hoe ze er aan toe zijn. Ja, ja. En dus ook niet of ze aan de normen voldoen. Er is, er is nog een hoop werk, hè? Ja, dat is ook zo. We weten niet. Ja, maar dat, dat klinkt wel heel alarmerend. Ja, is het, maar als... Als je... Toch? Het klinkt alarmerend. Kijk, als we niet weten, uh, pre niet precies weten wetenschappelijk... Hoe, wat voor grond eronder zit en hoe die precies uh, gefundeerd is... dan mag je dus niet zeggen dat die 100% veilig is. Of dat die zeker veilig is. Waar komt op, die onwetendheid vandaan? Omdat we uh, heel veel niet hebben vastgelegd. En sommige dingen die kunnen we nu wel meten en vroeger niet. Maar wat ik wilde zeggen is het, is, het is niet zo dat als we het niet weten... dat die per definitie onveilig is. Ik, ik weet vrij zeker dat de, dat de meeste van die dijken, die zijn veilig. Misschien voldoen ze net niet aan de norm, weten we eigenlijk niet. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar ook een heleboel proeven gedaan... met hoe sterk zijn die dijken nou eigenlijk. We wilden eigenlijk nooit dat er water over die dijk heen liep. Nou, zijn we proeven gaan doen met hele grote bakken water... over die dijk te laten lopen, bleken ze hartstikke moeilijk te zijn om ze kapot te krijgen. Ja. Dus ik denk dat er een hoop reststerkte is. Dus ja, je moet je er zorgen over maken. Ja, we moeten het beter weten. Maar ja, je, je weet zelf hoe zo'n lullig veendijk je bij, bij Wildnis ooit afschoof... omdat er veen onder zat. Wisten, wisten jullie veel waarschijnlijk wat er allemaal precies ja, is? We wisten prima dat dat veendijken nou. waren. We wisten alleen niet <laughs> goed dat uh, veendijken, uh, als het echt uh, lange tijd droog was... dat ze dan heel raar gedrag gingen ver uh, vertonen. En wat wel weer het mooie is van de watersector, vind ik, dat, dat ging dus mis, in, in, heel mis. Maar een enorme schade, tientallen miljoenen. Ja, maar aan de andere kant, als je het vergelijkt bij een rivierrijk als die was gegaan, is het natuurlijk wateroverlast. Ja, tientallen miljoenen. Ja, maar dus dat bedoel ik maar te zeggen, zo'n klein dijkje, eh, onwetendheid ja. over hoe precies de toestand van die dijk was. En toch een enorme schade. Ja. Laat staan inderdaad wat je zegt, de grote dijken en de grote gevallen. Dus het is heel belangrijk om daar geld in te steken. Het is heel rendabel ook om daar veel geld in te steken, om het wel te weten en ze vervolgens op orde te brengen. Ja, ja, en dan hebben we nog een ander probleem. <laughs> Waar Firma volgens mij ook een beetje met het weet je beter dan ik met een boog omheen gegaan is. Namelijk de vraag of de normen, want we hebben het steeds over normen. Dat een, een dijk mag volgens een rekenmodel. mag die eens in de uh, 500 jaar of 1250 jaar of 10.000 jaar mag die uh, overstromen. Ja. En dan vinden wij het veilig. Ja. Heeft te maken met hoeveel mensen wonen erachter, nou dat soort dingen. Uh, maar die normen zijn ook niet meer van deze tijd. Ja. Ja, daar heeft Veerman heel stoer van gezegd. Het moet allemaal tien keer zo veilig. Nou, dat is een vrij ongenuanceerde stellingname. Er wordt, je moet gewoon heel goed uitrekenen opnieuw. En het is inderdaad hoog tijd om dat opnieuw te doen. Want, dat, dat, het uit gebeurt, het dat gebeurt op dit moment ook, hoor. Die nieuwe berekeningen, om te kijken van, nou ja, de, er wonen meer mensen. We hebben deze normen hebben we ergens in de zestiger jaren vastgesteld. Nou, sindsdien is de bevolking enorm toegenomen. Na zeker 53. in West-Nederland. Na 53, na de ramp. Ja, dat klopt. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in, uh, in industrie, maar ook in onze woningen. In Zeeland was natuurlijk een enorme ramp. Uh, daar ging het echt goed mis. Maar in, het, in diezelfde tijd is dus ook in het rivierengebied overstroomd. Maar als je ziet wat er toen in een huiskamer stond: een houten tafel, een vloer en een paar kasten. Dus de schade was relatief weinig. Ga nou eens kijken wat er nu in je huiskamer staat. Dus de schade zal enorm veel groter zijn. Dus er is best reden voor om te kijken of die normen niet moeten worden aangepast. En er zijn er wel een aantal gebieden in Nederland... Daar kan je gewoon zien. In het beneden-rivierengebied zijn zoveel meer mensen komen wonen... daar mag je verwachten dat het wel ietsje strenger mag. Ja, oh, ik dacht, er komt nog een Maar uh, het probleem is, uh, het, het, dat heeft grote consequenties... Financiële consequenties? Ruimtelijke ordening? Ja, dat kan. Kijk, als de, de, de, de normen kunnen, die, die worden dan aangepast. En we rekenen, je kan gewoon uitrekenen of dat een rendabele investering is. Dus eigenlijk is het een economische som van uh, de kans dat uh, zo'n zo, zo rivier overstroomt. En dat er, dan hebben we het over een echte ramp. Dat die dijk bezwijkt en dat het voor, voor maanden onder water gaat. Nou, dan heb je een enorme schade. Nou, dat kan je wiskundig, uh, economisch gewoon uitrekenen. Wat dan? een Rendabele investering is om dat te onderhouden en dat kan makkelijk ja, je uit. Hebt het heeft ook met mensen te maken. Je hebt met ordening te maken. Op het moment dat je zegt die, die rivierdijken moeten fors omhoog, dan heb je het over halve dorpen die misschien wel uh, weggebuldoos moeten worden of nee. mensen die een prachtige eeuwenoude uitzicht kwijtraken. Ja, dat kan zo hier en daar. En daarom is het ook verstandig om het nu te doen. Want dan heb je ook even de tijd om het te gaan realiseren. Nou, een van de goede ideeën die we op dit moment ronde doen is: van nou, uh, je kan een dijk nog verder verhogen Dan wordt hij steeds steiler en hoger. Je kan ook zeggen, nou, laten we nou eens hele brede dijken gaan maken waar eh, die, die eigenlijk alleen maar overstromen. Waar je op de dijk zou kunnen gaan wonen en werken en je, je wegen aanleggen. Dan ga je die dijken gebruiken. Wat we nu heel vaak zien is dijken. Zijn, die waterschappen zijn daar heel trots op. En die zijn er ook heel streng in. Hè. Niemand aankomen. Dat is ook heel belangrijk voor de veiligheid. Als je ze nou eens heel veel robuuster zou maken. Heel veel breder. Dan kan je ze gaan gebruiken. Dan krijg je een fantastisch uh, gebied erbij. Nou, als je het hebt over die lokale coalities waar we het een tijdje geleden over hadden... dan zou lokaal natuurlijk verschrikkelijk veel handen op elkaar gekregen kunnen worden... om daar nou eens wat moois mee te doen. dus is ook niks mooier dan op een dijk aan de rivier te wonen. Ja, maar goed, dan moet je mensen wel meekrijgen. En er zal vooral uh, ontzettend veel geld voor uh, moeten komen, toch? Ja, er moet heel veel geld voor komen. En dat, is ook, dat kan ook makkelijk uit. Jullie, ja, uh, precies. Maar dat, dat zijn natuurlijk allemaal as-if scenario's. Het komt uit als je het afweegt tegen de risico's. Maar yeah. dat is allemaal zo abstract dus ik weet niet dat wat, Dat is Dus het is moeilijk uit te leggen. Dus in, ja, er is politiek uh, dapperheid voor nodig... om je te realiseren van ja, dit risico is heel groot. Het belang voor Nederland als investeringsland... die Amerikanen, die moeten hier beslist wel blijven investeren. Het belang is ook heel groot. En dan, ja, dan moet dat geld daarvoor vrijgemaakt worden. Je hebt het inderdaad over miljarden... Maar ook niet meer dan dat. En is dat... de watersector dapper genoeg richting de politiek? Ja, de watersector is wel heel dapper. Maar de watersector is ook wel heel erg met zichzelf bezig. Als ik het eerlijk moet zeggen. Ja, dat is, ook mijn, dat is in mijn eigen nest. Um, ik denk dat we als watersector veel beter moeten uitleggen... en misschien wel meer stampij moeten maken... om het belang van die watersector... en die, en die miljarden die we erin moeten investeren... om die duidelijk te maken. Zowel in de politiek... Maar natuurlijk ook naar de burgers toe. Want heel makkelijk zeggen van nou, doe die waterschappen maar weg. Dat is een beetje fact-free politics, als ik het zo mag zeggen. Dat is, niet gebaseerd op, dat is gebaseerd op sentiment en niet op de feiten. Dus daar moeten we wat aan doen om dat duidelijker te maken. Maar dat betekent dat er ook vanuit, vanuit de wetenschap, waar jij voor staat, ook gezegd moet worden misschien. Luister eens, het gaat niet goed. Het gaat niet goed genoeg. We moeten nu wat doen. Ja, en dat zeggen we dus ook. Uh, en er is een, een delta-commissie. We hebben ook behoorlijk verstandige politici. Want de, de vorige staatssecretaris Huizikra heeft uh, dat grote plan gemaakt. Je moet je wel realiseren: vroeger verhoogden we onze dijken altijd op het moment dat er een ramp was. Gingen we daarna, eh, als het kalf verdronken was, gingen we de put dempen, om het maar even andersom te zeggen. Eigenlijk zijn we nu voor het eerst bezig met een ramp die er nog lang niet is, die we aanzien komen vanwege de klimaatverandering, al bij voorbaat proberen die te voorkomen. Nou, dat, is, dat is een enorme stap in het denken, waar we ook internationaal naar Nederland gekeken wordt. van zo, jullie hebben de zaak goed op orde, jullie denken nu zelfs vooruit in scenario's voor 50, 100 jaar vooruit. Dat is, dat is een enorme stap. Dus die bereidheid om te investeren, die is er denk ik ook wel. Ja, ja bijvoorbeeld Amerika met New Orleans, die hadden hele kleine slappe dijkjes waar notabene het leger verantwoordelijk voor is. Ja, in Amerika hebben ze het, ja, is het leger verantwoordelijk voor, uh, voor de primaire waterkeringen, ja. Dat klopt. Dat ja, bijzonder euh... ook eigenlijk toch zoiets. Nou ja, en Amerika was natuurlijk bezig met een paar hele dure oorlogen. Dus uh, ik, misschien hebben ze ook wel wat verwaarloosd daar. Wat trouwens in New Orleans wel een hele, hele, uh, hele interessante is. Dus je hebt natuurlijk daar die enorme ramp gehad met Katrina. Inmiddels zijn we een, nog maar een paar jaar verder, een jaar of vijf. En inmiddels is dus de, de, de belangrijkste uh, defense is weer op orde. Dat is wel razendsnel gegaan. Voor een deel waarschijnlijk ook omdat het leger daar het, uh, veel in, in een soort commandostructuur wat voor te, voor te doen heeft. Maar we hebben daar nog een heel groot project gedaan uh, als Arcades, ook samen met andere bedrijven. En het is klaar. Dat is een prestatie van formaat waar we in Nederland dan wel weer eens een keer van zouden kunnen leren. Dus, ja. We zijn heel eigenwijs als Nederlandse watermensen. Maar misschien ook wel eens wat leren van, uh, van het buitenland. Laten we ook zo even gaan kijken naar hoe processen in ons land gaan. Bijvoorbeeld over het wiegenpolder. Uh, dat het zo meteen even doen. Want dat is, uh, dat is ons eigen kleine... Uh een bestuurlijke dramaatje, mocht je wel zeggen, zo leuk. Maar. Mijn gast is Halm Albert Zanting, waterdeskundige verbonden aan Arcades. En uh, iemand die heel veel weet over hoe dat allemaal gaat in uh, de waterwereld. Je hebt muziek meegenomen. Oh, trouwens een tweet van een luisteraar. Die zei, ken jij onderwaterdrainage om veen te uh, behouden? Zeg je dat dat? Onderwaterdrainage? Nee, die term zegt me niks. Oké, okay, nou goed. Dat volg een luisteraar zich af. We gaan muziek draaien. Uh, je hebt uh, Kajtman meegenomen met een speciale nee. reden... Uh, ja, nou ik vind Kuitman, ik vind, uh, die maakt gewoon sowieso prachtige muziek. En ik vind het fantastisch dat uh, iemand uh, dingen met elkaar weet te combineren. Dus het, is, het is een jazzmuzikus die hip-hop uh, maakt. En die gewoon met een trompetje voor een grote troep mensen gaat staan. Ja, en dan heeft hij daar enorm succes mee. En vervolgens stopt hij er gewoon weer even mee. En, en opent hij een muziekstraat in Utrecht. Weet je, dat is een soort van creativiteit en durf. Die spreekt me aan. Los van dat het gewoon prachtige muziek is. Waar staat hij voor, wat jou betreft? voor ondernemerschap en eh, creativiteit en kwaliteit. Heb je dat zelf? Nou, dat is een leuke vraag om het van jezelf te zeggen. Ja, ja, ik, Weet ik, je ik, wat? Denk er maar even voor na. We gaan eerst naar Kijkman luisteren. Mag je hem zo beantwoorden? Ja, daar mag je voor klappen. Kijk met, met, met liedjes, sorry. Ja, mooi hè? Ja, er zit zoveel ja, emotie ik vind het in. Echt heel mooi. Echt heel mooi. Ja. ja je vroeg naar ondernemerschap en creativiteit hè? Ja, ik, ja ik, ik denk wel dat ik op zoek ben naar, naar mensen om me heen. die, die ondernemend zijn, die, die nieuwe dingen willen doen. Um, zolang ik weer in Nederland uh, werk. Uh, als adviseur in de waterwereld, ben ik eigenlijk steeds op zoek om. Ik ben zelf een ingenieur om, om mensen die inhoudelijk geschoold zijn... die ergens verstand van hebben, te verbinden met de mensen die verstand hebben... hoe besluiten nou genomen worden en hoe, uh, hoe je ook dingen echt tot stand brengt. En door die mensen met elkaar te laten samenwerken... eigenlijk uit verschillende disciplines. En dan moet je gewoon met elkaar op de kamer zetten... zodat ze elkaars taal gaan begrijpen en ja, spreken. Waar zit nu de knip vaak tussen die twee werelden? Ja, de ingenieurs uh, en de, de ecologen en de economen... zijn allemaal hun eigen studietjes aan het doen... En die worden dan er wordt een rapportje ingediend bij een bestuurder en die pikt daar zijn eigen dingen uit. Maar die econoom zou een studie moeten doen die antwoord geeft op de vragen waar de bestuurder of de burger waar hij voor werkt op zit te wachten. Aan de andere kant zou die bestuurder natuurlijk de vragen moeten stellen aan, uh, aan die inhoudelijk deskundige. De inhoudelijk deskundige moet volgens wel agenderen waarvan hij ziet vanuit zijn wetenschappelijke of zijn technische bril. Van joh, let daar nou eens op. Nou, we hadden het net over die dijken. Want er is echt wel wat aan de hand wat je misschien niet ziet. Nou, en als je dat vanuit twee werelden naar elkaar blijft toeteren... en over die schutting uh, blijft roepen... dan ga je elkaar misschien wel niet zo goed begrijpen. Nou, maar wij ook, uh... Geef eens een praktisch voorbeeld... van waar je dit voor elkaar gekregen hebt of, of zou moeten krijgen. Nou, een heel mooi voorbeeld. Je noemt net al even de Hetwie Nou, Wat daaraan vooraf gaat, is een, een, de Nederlanders en, de, en de, de Vlamingen die eigenlijk ruzie maakten over de, over de schelden. De, de, de Vlamingen moesten, moesten verdiept worden, de Nederlanders hadden natuurdoelstellingen, noem maar op. En het was een debat wat voor een deel politiek was, gewoon belangen. Maar voor en, een deel ook gewoon tussen de deskundigen van in Nederland en Vlaanderen. En onzuiver ook, omdat Rotterdam geen concurrentie wilde. Dat, ja, uh, ja, en de Belgen die waren nog, uh, nog banger dat de Nederlanders die discussie onzuiver voerden. En dat zal voor een deel misschien ook wel waar geweest zijn. Nou, noem maar op, maar grote spraakverwarring. We zijn we begonnen met een lange termijnvisie te maken. Met de Belgen en de Nederlanders samen. Maar ook met de inhoudelijke mensen en de bestuurders in één organisatie. Die hebben we gewoon bij elkaar gezet. Die hebben we samen eerst maar eens even laten uitvinden. Wat, is, wat zijn de jullie korte termijnplannen eigenlijk? En dan gingen ze elkaars taal spreken. Dat hielp. En daarna kon je met elkaar, nou laten we eens even een entweg dromen. Nou, Nederlanders vonden een entweg is 30, 50 jaar. Dat is een lange termijn. Ja, de Belgen zeggen dat is een lange baanvisie die jullie aan het maken zijn. Jullie willen het probleem wegschrijven. Nou oké. Okay. Dan gaan we 30 jaar wegkijken, maar we beloven, we gaan daarna ook kijken van wat moet je dan over tien jaar voor elkaar hebben om daar te komen. Nou, dat was werelden bij elkaar brengen, zowel culturen als verschillende disciplines, technisch en beleidsmakers. En uiteindelijk is er in redelijk korte tijd, in ruim een jaar, is er een, een volkomen gezamenlijke visie gekomen. het plan: het Wiegepolder onder water zetten. Was onderdeel van dat plan. Er waren drie belangen te dienen. De veiligheid, om te beginnen. We hebben Vorige half uur heel veel over gehad. Het belang van de economie, van de havens langs de Schelde, Antwerpen de grootste. En de natuur. Want de Schelden, de Westerschelde plus de, de, de Vlaamse uh, zeeschelde, is een fantastisch natuurgebied. Een van de weinige estuaria nog in Noordwest-Europa... waar getij uh, volledig tot zijn recht komt. Het verdronken nou, land van Saaftingen. Precies. Nou, die drie belangen moesten samengebracht worden... Waarom is die natuur achteruit gegaan in dat gebied? Omdat we heel veel hebben ingepolderd. Dat, dat estuarium is eigenlijk steeds nauwer geworden. is heel krap in zijn keurslijf gekomen. Nou, een van de maatregelen die je kan nemen om daar weer wat aan terug te geven... is een stuk land onder water zetten. Maar jullie zullen toch ook wel met z'n allen bedacht hebben... dat onder water zetten van een gebied in een regio... die in 1953 een drama heeft meegemaakt, iconische waarde heeft. Ja. Ja, en dat is, nou, als je kan zeggen, wat is er nou misgegaan in dat proces? Dus dat proces tussen op, het, op het nationale en het provinciale niveau is redelijk goed verlopen. Wat er niet tijdig gedaan is, is die lokale mensen betrekken bij het proces. Uh, is dus, dus daarmee heb je dus de weerstand laten, laten groeien. Het belang voor de mensen die in dat gebied, in Zeeuws-Vlaanderen zelf wonen, bij die ontpoldering was helemaal niet zo groot. Dat had veel groter kunnen zijn. We nou, was met de burgemeester uh, van Hulst uh, gesproken. Toen die in inpassen al een heel stuk verder was. Joh, ik wil iets met dit gebied. Maar nu worden er geen besluiten meer genomen. Dan mag ik niks meer. Alsjeblieft besluit iets. Dus ontpolder dat ding of ontpolder hem niet. Maar ik wil met mijn economie vooruit. Nou, dat, dat had er eerder bij betrokken kunnen worden. Dan was het misschien wel beter gegaan. Ja, maar kun je dat voorkomen op zo'n moment? Want ik bedoel, uiteindelijk uh, draait die het toch allemaal om emotie. Het draait ook, nou ja, het groot draait ook om emotie. Uh, maar door de aanpak die nu gevolgd is, waarbij dus mensen niet echt betrokken zijn en ook niet echt gevraagd zijn: nou, maar wat is nou jouw belang? Wat zit er nou echt achter? Dan gaat emotie echt helemaal de boventoon voeren en krijg je dus een, een, een loopgravenoorlog die op emotie wordt uitgevochten, in plaats van dat je met elkaar echt in gesprek bent. En als je van iemand zijn belangen wil weten... zal je jezelf kwetsbaar moeten opstellen. Dan moet je echt geïnteresseerd zijn. Wat is nou, waarom vindt die meneer of die mevrouw of die organisatie... nou wat die vindt? Want vaak zit daar weer een of andere zorg... of een frustratie of een ambitie achter. Nou, als je daar naar op zoek gaat... dan loop je meer kans dat je, is de kans groter dat je succes gaat hebben. Nou is dit wel een heel moeilijk geval. Want je zegt, 53 is natuurlijk in Zeeland een trauma. En terecht. Mensen, ja. ik bedoel, Het is echt ja. een grote ramp. Dus daar had je bij uitstek heel veel aandacht voor dat sentiment moeten hebben. Was er een andere oplossing denkbaar of is er een andere oplossing denkbaar? Ik denk inmiddels niet meer. Uh, want je moet die drie belangen die ik noemde, de veiligheid, de economie en de natuur... die spelen echt alle drie in dat gebied. En als je voor de natuur iets wil doen, dan is dit wel de meest voor de hand liggende uh, oplossing... Alle andere alternatieven die worden aangedragen zijn eigenlijk minder goed. Hebben een nog grotere ondervlak. Maar oppervlak. als je nou iets minder voor de natuur terug wil doen? Ja, dat kan je doen. Dan kan je natuurlijk toe besluiten. Je kan met ja, maar dat vind ik namelijk altijd raar van dit soort... het ingewikkeld van dit soort processen. Er wordt eerst een, eerst een raamwerk bedacht... van nou, we gaan, als je dan, dan gaat verdiepen... dan moeten we iets terug doen. En volgens heb, creëer je een stramien... Eh, waardoor je gedwongen wordt om dit soort hele pijnlijke keuze maar te maken. Dat is wel een misverstand wat in de hele discussie nog steeds zit. De, de ontpoldering van de hetwiegerpolder... is geen compensatie voor de verdieping. Maar is in feite, we hebben dat, uh, die, die, die schelden hebben we tot een, een, een, een waardevol natuurgebied verklaard. En om dat ding op orde te krijgen, is dat op zichzelf nodig. Dus het is niet de verdieping die gecompenseerd moet worden. Nee, het is de, de natuur op zichzelf heeft te weinig kwaliteit en daarvoor is het nodig. Nou, even één ding nog, want dat, dat, uh, even een beetje analoog hier. Wij zijn heel goed in het polderen van gebieden. We hebben natuurlijk grote gebieden bij uh, uh, het water eruit gejaagd en daar wonen we nu. Maar als het om de zee gaat, kan er opeens helemaal niks. Um, als het gaat om de, de duinenrij dan is dat heilig. Als je kijkt naar de, de plannen van... van uh, er zijn een paar plannen om weer mooie um, eilanden te creëren. Uh, plan Waterman bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn wel meer van dat soort ideeën. Ja. Dan, dan lijkt dat wat taboe. Terwijl vroeger, die, bijvoorbeeld Den Helder... Die, die, daar zijn kilometers duin ja. weggeslagen. Ja. Maar terugpakken daarvan, dat is een soort taboe? Nou, ik geloof niet dat er een taboe op is. Het is alleen, uh, als je er nu aan gaat rekenen... is het economisch volstrekt niet rendabel om dat te doen. Uh, maar in feite, als je bij Hoek van Holland kijkt... is het natuurlijk een enorme hoeveelheid land ook, uh, ook zeewaarts uh, bijgekomen. Dat is bijna spontaan ontstaan ook door de andere werken die we daar uh, die, gedaan hebben. Die lange pieren die in zee lopen en dan de ja, ja, ja. veroorzaakt dan dat de boel erop valt. Ja, dus er is geen taboe op, alleen je moet het wel verstandig doen... En, uh, er zijn ook wel plannen om de kustverdediging met eilanden voor de kust te doen. Nou, dat, lijkt, dat lijkt heel efficiënt, kan je iets anders op dat eiland doen. Maar ja, er is ook wel heel grote kans dat je achter die eilanden... dan een soort uh, modderige troep krijgt waar niemand op zit te wachten. Maar hoe zo'n modderige troep? Nou, als je daar zeg maar, stilstaand water krijgt, uh, achter, die, uh, achter die, uh, die, die, die beschermende eilanden... dan krijg je daar een heel ander klimaat. Dus onze stranden langs de, de oorspronkelijke badplaatsen... Uh, komen wel eens een heel stuk minder worden als je dat, uh, het, het strand wat echt de golven van de zee krijgt... Uh, een paar kilometer verderop in zee legt. Ja, dus je moet naar dat soort hele grote plannen ook echt wel met heel veel verstand kijken. Nou, dat is ook een beetje wat ik net zei. Hè? Mijn, mijn passie in dit werk is ook de feiten, de, de, de echte informatie... verbinden met bestuurlijke ambities. Want je moet geen onzin doen. Je moet zin en onzin wel uit elkaar houden. We zijn uh, aan het einde gekomen van dit eerste uur. Ik wil je heel hartelijk danken. Straks in het tweede uur ga ik praten met de luisteraars. Heeft u wel eens tegen water moeten vechten? Op wat voor manier dan ook. Daar wil ik graag verhalen over horen op ons nummer 0800-1121. Dat straks na het hoorspel. Dat krijgt u zometeen door het hoorspel. Het bureau van Voskel, dat wordt herhaald. Ik wil Harm Albert Zanting hartelijk danken dat je hier was. En een goede thuisreis. Dankjewel. Dankjewel, leuk dat je hier was.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 Ik u om te beginnen mijn medeleven betuigen. Nou, het was gelukkig geen familie van me. Dat begrijp ik. Maar u hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. Hoe is het nu precies gegaan? Dat zal ik u vertellen. Ik lag toevallig wakker, want ik slaap slecht. En dan neem ik wel eens van die pilletjes, maar die helpen vaak niet. En dan word ik toch weer wakker en toen hoorde ik Veerman naar het toilet gaan. Dat ging niet wel meer s'nachts, want hij had een moeilijke stoelgang, schijnt het. En toen hoorde ik plotseling een zweeuw, Verschrikkelijk. En toen riep juffrouw verstegen. Die is ook bij mij op kamers. Die riep, oh, jevrouw Hofman, komt u toch gauw kijken? Want meneer Veerman is geloof ik niet goed geworden. Nou, en toen heb ik mijn duster omgedaan en daar zat hij. Maar toen was hij al dood. Dat moet heel akelig geweest zijn. Het was een ontzetting. Want zo midden in de nacht, om drie uur s'nachts, heb je niet zo gauw hulp. Want ik heb ook geen telefoon zodat toen hij eindelijk kwam, toen was hij al helemaal stijf. Ze konden hem niet eens een kamer in krijgen. Want het is een grote, zware man. En toen hebben ze hem in de gang gelegd. En daar heeft hij tot acht uur gelegen. Heel akelig. Ik neem nooit meer een man op kamer. Dat begrijp ik. Maar waar ik nou voor kwam... dat is dat veerman... die had nog wat huurschuld bij me... En ik heb hem ook nog wat geleend dat ik nooit terug heb gekregen. Dat ik vroeg me af of er hier misschien nog wat geld van hem ligt. En hij moet ook zijn salaris nog krijgen, zei hij. Ons salaris krijgen we altijd aan het eind van de maand. Dus dat kan ik nu niet meenemen? Dat zal door een notaris geregeld moeten worden. En krijg ik daar dan bericht van? Daar krijgt u bericht van. Wat denkt zo'n vrouw wel? Je mag de hemel danken dat je geen hospita hebt. Ze zijn ook wel aardige. Zolang ze aardig zijn, is dat omdat ze met je naar bed willen. Ze hebben gisteren ruzie gehad, hè? Wie? En Beerta en Veerman. Of dat hij altijd zo lang weg is tussen de middag. Een ruzie is wat te sterk. Ja, ik weet het niet hoor. Dat zegt Dientje. Ze zegt dat daar die broer er wel van zal hebben gekregen. Hoe wist ze dat nou? Zoiets kun je toch nooit zeggen. Tuurlijk niet. Dat, dat weet niemand toch. En dat moet zij zeggen. Terwijl zij elk ogenblik Beerta over hem geen klagen. Zij en Meijerink. Ze is zelfs nog een keer naar Van der Haar geweest om haar klachten te doen. O ja, waarom? Dat ja, weet ik veel. Omdat hij zich nooit aan zijn tijden hield en zo. En om... Dat hij maar van sociale zaken was, maar dat heb ik je niet verteld hoor. <laughs> en die vrouw? Wat moest die vrouw bij Beerta? Dat was een hospitaal. Die heeft hem gevonden op zijn bed? Nee, op de wc. Op de wc? Dientje zei dat hij in zijn slaap overleden was. Nee, op de wc. En wat niemand weet is dat hij in 1936 geweigerd heeft om op de Olympische Spelen in Berlijn uit te komen. Eén van de heel weinigen. Terwijl hij toch goed was voor een bronzen medaille. Dat wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Dat weet niemand. Want als we het nou over bescheiden mensen hebben... die man was werkelijk bescheiden. Daar kan ieder van ons een voorbeeld aan nemen. Alte Middenweg, Hooster, Begraafplaats... Deetje heeft een renootje gekocht. En ze heeft het b -b bier genoemd. Maar nee dus. Is er is nog iemand vandaan bezig die het woord kent? Ja, waar zijn mijn bloemen? Ik heb bloemen naar de rouwkamer gestuurd en die zijn er niet. Dat zal worden uitgezocht, mevrouw. Daar heb ik niets aan. Spijt ons, er moet iets mis zijn gegaan. Prachtig. Precies een valkvangst. Wat waren dat voor vrouwen? Een van die twee moet mevrouw Veerman geweest zijn. Was hij getrouwd? Veerman heeft een keer een Turkse getrouwd toen hij weer eens in geldnood zat. Daarin was die vindingrijk. Maar hij heeft er maar één keer gezien. Het huwelijk is nooit geconsumeerd. Het mooiste verhaal vind ik nog altijd... dat hij jarenlang ieder jaar de marathon moest winnen... omdat hij de wisselbeker naar de Lommerd had gebracht. <laughs> en hij won. Het was een bijzondere man. Jammer dat hij dood is. Had jij al eens eerder iemand begraven? Alleen mijn grootouders. Jij? Mijn moeder. En een leraar van mijn school. Bij zijn graf zong het schoolkoor: O Heer die daar des hemels tenten spreidt. Dat vond ik prachtig. Ja. Wat vond jij van Veerman? Ik vond hem wel aardig, geloof ik. Hoezo? Ik heb eigenlijk nooit contact met hem gehad. Nee, misschien niet omdat je een tulp voor hem had meegebracht? Dat was gek. Ik vond het heel aardig. Dat was omdat ik dacht... Ik denk dat hij eenzaam was, denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Het is wel ontzettend de sfeer. Ja, om begraven te worden, bedoel je. Neem me niet kwalijk, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Je mag alles zeggen. Ah. Kom je uit Italië? Luxemburg. Kolen en staal. <laughs> en Stefano? Die is in Milaan. Ik ga maandag weer terug. Ik werk. Hoe is dat? Idiot. Ik had natuurlijk boer kunnen worden, maar als het eenmaal zover is... dan merk je dat het een hersenschim is, voor mij althans. Ik werk dus. Ik doe het zo goed mogelijk. Maar ik geloof er niet in. En het geeft me geen voldoening. Het enige goede wat je van zeggen kunt, is dat niemand het serieus neemt. Het is de grootste onzin die je je voor kunt stellen... De herkomst van de kabouters en zo. Hoeveel hebben jullie nodig? Misschien kan ik voor vertaalwerk zorgen. 400 gulden? 400 gulden is genoeg. Maar de tijd is voorbij dat ik ieder ogenblik een nieuwe baan kon krijgen. Op een gegeven ogenblik zeggen ze, die man deugt niet. We hebben een nieuwe jongen op het bureau, Frans Veen. Onderwijzer geweest. Kon geen orde houden. Daarna het bureau voor statistiek. Vond hij verschrikkelijk. Nijhuis. Esser Heeft als vrijwilliger in Indonesië gevochten. Keihard. Liet hem dat uitleggen. Dat kon je natuurlijk niet. Hij dacht dat het wel aan hem zou liggen. Daar begreep Nijhuis natuurlijk niets van. Die dacht, daar is een steekje aan los. Hij vroeg waarom hij dat dacht. Dat denk ik altijd, zei de jongen. In de ogen van Nijhuis, het stomste wat je zeggen kunt. Dat moet een aardige jongen zijn. Uh, en toen ontdekte D. Haan dat hij een gat in zijn verleden had. Op zijn achttiende van de ABS gekomen... en pas op zijn 21ste naar de kweekschool... En tot overmaat van ramp hoorde Nijhuis van het Bureau voor Statistiek dat hij het over druivenplukken heeft gehad. U bent toch geen zwerver, vroeg hij. Want in de ogen van Nijhuis is zo iemand een zwerver. Ik heb gezegd dat het gat in mijn verleden nog heel wat groter is. Die Nijhuis is natuurlijk een grote zak. Het gek is dat ik Nijhuis geen echte rotzak vind. Dit is wel een rotzak waarschijnlijk. Maar als je er zo dicht bovenop zit. krijgt krijg zo iemand bijna menselijke trekken. Misschien is dat wel de winst van zo'n baan. Als je het winst wil noemen, tenminste. Zo'n boil nemen. Jij ook hier nemen? En. Um... En. Beerta. Heel boeiend om te zien hoe zo'n man zich handhaaft. Zo zal ik het nooit kunnen. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Wie is er het gelukkigst? Beerta of wij? Beerta, denk ik. Op de lange duur tenminste. Ja, maar dat is... Dat is wat Paul altijd zei. Precies. Nel blu the occhi tuoi, blu, felice di stare blue, giù con te, felice. ben ik van plan om mijn studenten een paar honderd bejaarden te laten interviewen... om een beeld te krijgen van de wijze waarop de jeugd zich in het begin van deze eeuw vermaakte. Een ogenblik. Vindt u het goed dat ik de heer Koning uitnodig om bij dit gesprek aanwezig te zijn? De heer Koning interesseert zich namelijk bijzonder voor bejaarden. Graag. Kom je er even bij, Maarten Koning? Hussem. Professor Hussem wil een paar honderd bejaarden interviewen... en hij zal zich zeker interesseren voor jouw ervaringen. Ik heb geen ervaringen. Jawel, je bent nog onlangs in Drenthe geweest... om bejaarden te interviewen. Maar dat was een mislukking. De heer Koning heeft één slechte eigenschap... en dat is dat hij zichzelf onderschat. Ook een mislukking kan voor een ander leerzaam zijn. Ik ben inderdaad benieuwd om iets over uw ervaringen te horen. Het was een mislukking, omdat het een groepsgesprek was... over onderwerpen waarop een taboe rust. En bovendien lijkt een bejaarderhuis me geen geschikte omgeving... omdat de mensen daar van hun jeugd zijn afgesneden. Dat is inderdaad een leerzame ervaring. Ik heb je zeker geen sociologie gestudeerd? Nee. Dacht ik wel. Een student in de sociologie leert zoiets sinds zijn tweede jaar. Waarom moest ik er nu met alle geweld bij worden gehaald? Omdat zo'n hussem niet moet denken dat hij de enige is die zich met het interviewen van bejaarden bezighoudt. Je moet altijd een vinger in de pap houden. Maar nu weet hij alleen dat het niets voorstelt wat wij doen. Dat denk je maar. Wat blijft hangen is dat hij met ons rekening moet houden. Daar gaat het om.